Nachtzuster Astrid de Jong. Het is gewoon alweer oktober hè. Ja, en het is opeens ook herfst geworden. Dus een herfstachtige groet en welkom in de wachtkamer van de nachtzuster. Ach, wat maakt het uit wat voor jaargetijden tijden het is. We maken gewoon een programma, jij en ik. En uh, daar heb ik dus je hulp bij nodig. Want jij bepaalt waar het over gaat. Het gaat over vragen en antwoorden. Dus mocht er een vraag zijn waar je mee rondloopt... een vraag die al heel lang door je hoofd spookt... een vraag die net bij je op is gekomen waar je echt van denkt, van, nou, die gaat, die gaat echt niemand zomaar 1, 2, 3 beantwoorden. Daar heb ik echt een expert voor nodig. Nou, die experts die zijn vaak wakker. En, uh, of onderweg. Of allebei, hoop je dan. En die weten dan wel een antwoord op jouw vraag. Maar dan moet je wel even bellen naar 0800-1121. Of uh, even mailen naar nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl. Of even twitteren via apenstaatje, Nachtzuster. Of misschien even een kijkje nemen op de chat. www.nachtzuster.net En dan linksboven even de chat aanklikken. Maar het leukste is als je even belt. Want dan kun je je vraag even toelichten. Hoe kom je op die vraag? En uh, hoe heb je al geprobeerd om hem te beantwoorden bijvoorbeeld? 0800-1121 <middels>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 Nachtzister Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtzister Haal ik de morgen Nachtzister Ik doe iets aan de pijn Ik lig hier te beven en te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 Nacht zusten. Al bijna zonder al je zorgen. Nacht zusten. Al niet de morgen. Nacht zusten. <much> Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, we doen iets samen bij je. Uh, Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, hallo, ikemorgen. Nachtzuster, we doen iets samen bij Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik iets pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik iets pijn. Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, pijn. Nacht, naar het zuster, naar het zuster, naar het zuster, naar het zuster, ze heet een nachtzuster en het liedje... Nee, ze heet Doe maar, en het liedje heet Nachtzuster natuurlijk. En dat is heel toepasselijk, want zo heet ik ook. En ik ben er vannacht alleen maar om jou door te verbinden... met uh, iemand die een antwoord weet op welke vraag je dan ook maar wil stellen. 0800 1121 of 0800 1121 werkt allebei. Anne, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik heb een vraag over die... Uh, American... Ja, je uh, moet even je radio uh, uitzetten. Er zitten er zitten hele grote stukken chocolade in, hè? Anne? Ja. Je moet even je radio uitzetten, want ik hoor mezelf aan uh, de andere oh, kant van de hey, kamer hoor. schreeuwen. Ik draai hem even zijn nek, om. Daar is hij. Ja. Het klinkt een beetje want, eng, uh, want de papegaai doet dat ook. Dus je moet je niet vergissen nee, nu. Nee, precies. Ja, maar dat kan hij je horen, hè? Ja, precies. Maar goed, Coco zit te luisteren. Die moet maar eventjes invullen wat ik zeg. Want die hoort me nu even niet. Nee, precies. Maar jij had de vraag over de uh, chocolate chip uh, dinges, Ja, er zitten hele grote stukken chocolade in. Ja. En mijn zwager kwam eigenlijk met die vraag. En ik heb er ook totaal geen idee van. Maar je op 200 uh, graden. Maar chocolade smelt al veel eerder. Dus hoe doen ze dat nou? Huh? tot voor drie ja. Het is niet de koekie wat ingedoopt is in chocolade, maar er zitten hele grote brokken chocolade in. Ja. Dus ik dacht ik bel je maar weer. Dus ik val je maar weer eens dus last. Nou ja, daar zijn we voor natuurlijk. Goh, hoe doen ze dat. Ja. Nou, maar koekjes hoeven niet die bak je niet op 200 graden. Koekjes nee. kun je al op 140 graden kun je al je koekjes bakken. Ja, maar dan is die chocolade gesmolten. Ja, daar zit ik nu ook te denken. Want het smelt al in je hand. Ja. ja. Het zijn vrij grote stukken. Misschien dat er al een klein stukje smelt. Ja, dat kan helemaal niet. Hoe kan dat nou? Ja, dat vraag ik me dus ook af. is want een want de... goede vraag van mezelf. Ja, nou inderdaad. Maar het is ook niet alsof ze die stukjes er later bovenop leggen of zo. Nee, want het zit in het koek. Ja, als je het koekje zelf openbreekt, zit er helemaal aan de binnenkant zelfs. Dat is raar. Ja, ja. Ja, dat is jammer dat we deze, dit nu al om negen uh, minuten over twee hebben. Want we hebben uh, vaak uh, zo tussen vijf en zes Johan de Bakker. Die weet het natuurlijk wel. Ja, inderdaad. Ja. Nou, als er in de tussentijd niemand belt, dan kunnen we altijd nog aan Johan vragen. Maar er is vast wel iemand... Dan, ach, iedereen weet altijd hoe dat werkt. bakken, daar hebben zoveel misverstand verstand van. Ik hoop het maar. Um, ja, waarom smelten de chocoladebrokken niet... als je chocoladekoekjes met stukjes chocola bakt? Ja! Hoe doen ze dat? Hoe doen ze dat, ja. Eet je ze veel, Anne? Graag. <laughs> Het komt eigenlijk de Oprah Winfrey. Die was toen een keer op tv. En toen uh, had ze een hele leuke show. Toen zat ze in de pyjama in bed. Oh. En toen ging ze laten zien hoe zij thuis standen. zat te genieten van een boek. En toen had ze die koekjes buiten. <laughs> En toen kwam ik ze in de winkel tegen. En toen heb ik ze ook eens geprobeerd. Nou, ze zijn verslavend lekker, hoor. Nee, maar de, de Oprah Winfrey, die eet toch helemaal geen koekjes meer? Nou... Die is op een dieet van geperste bananen met uh, linksdraaiende ah, yoghurtzemelen. Ah, de stakker. Ah, ja, maar het is, ik zit te denken, want ze heeft onlangs haar allerlaatste show gehad. Maar ja. ze, en zij heeft altijd geworsteld met het gewicht met aankomen en afvallen en aankomen ja, en afvallen. Ja, klopt, ja. Maar nou weet ik niet hoe ze, ik, heb, ik kan me niet herinneren hoe ze eruit zag in de laatste show. Nee, ik ook niet. Ze was niet meer zo dun, dacht ik. Nee, ze is niet meer uh, van de marathon van New York lopen drie keer per dag en uh, nog maar nee. 12 kilo. Nee, dat denk ik ook niet. Nou, uh, in ieder geval, ze, ze eet dus nog wel eens een chocoladekoekje, denk ik, als ze een boek leest. Denk het wel, ja. En uh, jij wil dan graag weten hoe dat zit en waarom die chocola niet gesmolten is. Ik ga voor ja. je op zoek, Anne. Hartstikke bedankt, hè. Doe je er goed aan, Coco de papegaai. Zal ik doen, hoor. En tot de volgende keer. Doeg, doeg, doeg. 0800 1121 of 0800 1121 als je het antwoord weet op de vraag van Anne. Kootje. Ja, hallo. Hallo. Um, ik kan helemaal niet met LinkedIn omgaan en iedereen nodigt mij maar uit. Oh. Ja. En nu dan? Ja, dat weet ik niet. Is dat je vraag? Nee, mijn vraag is, hoe moet ik aan mijn profiel werken? Ik ben gewoon een sukkel. Ja, nee, ja. internet. Maar hoe oud ben je? Mijn zoon is 30. Oh, nou dan vind ik het toch al heel wat dat je het... Dat je nou ja, weet dat het bestaat. Bejaard, hoor. <laughs> nee, nou ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment, als je het niet heel veel nodig hebt, dat je denkt, nou laat, laat het lekker links liggen. Dat ja, maar in. iedereen die vraagt mij en, uh, en, en, en dan uh, krijg ik weer een mailtje van uh, ja, die en die heeft zijn uh, profiel uh, geüpdate. Ja, ja. ja, maar het is verschrikkelijk. Nou ja, ik word er een beetje... Want ja, eigenlijk wil ik dat wel. En ik wil Facebook er helemaal uitgooien. Want iedereen wil ook mijn vriendje worden op Facebook. Maar je hebt wel Facebook. Ja. <laughs> ook nog. Jawel, maar dat wil ik gewoon niet meer. Want dat was alleen maar omdat mensen me vroegen. Dus ik ga die, de internetadressen van die mensen op, uh, bellen op, uh, op En dan ga ik zeggen, nou, ik wil oh. dat gewoon niet meer. Dus maar, maar wacht wilt, even. Moet je maar op li komen. Maar je hebt, dus, je hebt dus Facebook, omdat mensen allemaal met jou willen Facebooken. Ja. En daar wil je nu mee stoppen en dan wil ja. je gaan LinkedIn'en, omdat allemaal mensen met jou willen LinkedIn'en. Andere LinkedIn mensen, ja. Misschien, ja, misschien moet je gewoon die mensen bellen en dan gewoon zeggen van, kom maar langs. <laughs> Bel me op. Nee, maar die wonen gewoon door het hele land. Oh ja, nee, bellen kan wel. Uh, ja, het kan. Skypen. Ja, wacht even, maar dit is jouw oplossing, hè? Maar is nog een of uh, ja. andere wiskit wakker? Is er iemand die er wel verstand van heeft? De... Ja, maar wat ja. doen we dan? Nee, want... ik zeg niet dat jij er geen verstand van hebt. Nee, maar ik, nou ja, ik heb het wel, want ik heb ik en heb LinkedIn en Facebook en Twitter en ja. Hives. Ja. En... Oh, wow. hou. Uh, uh, Flickr heb ik nog, dat is voor foto's. Wat zei je het laatst? Zie je wel heel ja. slecht verstaan. Ja, dat moet ik eens wat aan doen. Flickr. Ja heb ik ook. Dat is voor foto's. Ja. Ik zit te denken wat en dan heb ik nog Google Plus en uh, uh, uh, uh, Skype en. Ja. Nou, dat vind ik gewoon te veel. Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Dus als je dan dus moet kiezen. Dus ik kies gewoon voor LI. Maar ik vind het wel raar dat je daarvoor kiest, want uh, Waarom? nou omdat LinkedIn is meer voor bedrijfsmatige dingen. LinkedIn is ja, meer Ja, maar voor... dat doe ik ook. Oké. Okay. Want ik geef muziekles. Oh, nee, dan en is het een goede keus. En allerlei orkesten en zo. En... Oh, ja. Dus, uh... Nee, dan is het zeker een goede keus, ja. Ja. Nee, dan snap ik ook, want dan zijn er veel muziekmensen die jou proberen te zoeken natuurlijk. Om, uh... ja. ja. Goed, maar... En dan alle, alle mensen die op uh, Facebook mijn vrienden willen worden, die zijn bijna allemaal ook uh, professioneel werk ja Dus ja, dan kunnen ze me beter op uh, LI zoeken dan op Facebook. Want ik vind Facebook gewoon niet fijn. Nee, ik ook niet. Maar ja, LinkedIn is ook verschrikkelijk. Jawel, maar ik, daar heb ik net een mailtje over gekregen. Hoe je dat uh, uit moet schakelen dat, je, dat ze niet jouw foto in zo gebruiken. Oh, dat heb je al. Maar je, ja. wil, je wil een Wiskit, maar wat moet die Wiskit je dan uitleggen? Want, want nou, we gaan... gewoon... Um, hoe ja, ik het beste uh, kan communiceren, zodat mij zo min mogelijk tijd en inspanning kost en ik toch een beetje onderweg blijf. Kijk, ja, dat is wel slim. Uh, ja, nou ja, dat, daar zijn vast wel heel veel uh, deskundigen ja. in te vinden. Dat, uh, en dan ook iemand die eventjes het in het kort. En waar woon jij, kootje? In het in in noorden van het land. Uh, in, in de buurt van Groningen ongeveer daar ergens? Ja, bijna. Oké, okay. want misschien is er nog wel iemand die daar zit... en die dan even uh, lijfelijk jou het een en ander uit kan leggen. Is ook goed. Of wil je geen uh, wildvreemde nachtzuster luisteren ja, in je huis? Ja, leuk. <laughs> je hebt koffie. Ja, dus want anders dan dan krijgt die persoon wel zijn grootmoeder ongeveer <laughs> Kijk. Nou, gezellig toch? Ja. Maar uh, nee, maar ik. Uh, uh, het is natuurlijk zo. We kunnen een beetje op de radio doen, maar er zijn heel veel mensen die radio nee, luisteren die er nee, helemaal het geen verstand van hebben. Je mag nemen. ook een telefoonnummer of een uh... E-mailadres doorgeven. Ja, hulp met LinkedIn. Nou, ik, ik doe mijn best voor je. Ik zeg gewoon weer 0800 1121. Je weet nooit. En uh, wie weet, lossen we het vanavond nog op? Is goed. Succes Ik ben niet coachen. echt super lang weer wakker hoor. Ik moet een beetje vroeg op morgen, heilen. Oh, daar houden we de rekening mee. Dat mensen moeten nu meteen bellen als ze nou, jou ja. willen... Nu onmiddellijk, <laughs> binnen vier minuten... als ze jou willen helpen met, uh, met LinkedIn. 0800 1121. Dank je wel, cootje. Dank je wel. Dag. Dag. 0800 1121, zo eenvoudig is het. Um, eens even kijken. Anneke? Ah ja, hallo. Hallo. ja. Ja. Ik heb een hele interessante vraag. Nou, kijk, daar zijn we dol uh, op. Als vrouwen een trui uittrekken, ja. dan kruisen ze de armen ja. en dan trekken ze hem zo over het hoofd. Maar mannen, die gaan met beide handen achter op de rug en dan trekken ze hem zo uit. Hé? Hallo, ja, snap je hem? Ja, uh, nee. Nee? Nou, je bent een pullover, ja? Of trui, <laughs> hoe je het noemen wilt. Ja, ik snap het wel, het feit dat mensen hun trui uittrekken. Ja, nou. En mannen doen dat anders dan vrouwen. Maar mannen doen hun handen achter hun rug, ja? Ja, die gaan met hun handen op hun rug. En dan trekken ze oh, zo over hun hoofd. Het wordt hier en gedemonstreerd. Vrouwen die, kruis... <laughs> vrouwen die kruisen de armen. En die pakken dus met de, de rechterhand onderkant. links en de rechter, uh, linkerhand rechts. En dan trekken ze hem zo uit. Verrek. Uh, en dat. De... Ja, dat zou ik wel eens willen weten hoe dat komt, waar, waar dat nou aan ligt. Ja, nou, dat vraag ik me nou ook af inderdaad. Hè? Ja. Ik zit dus. Even... Uh... Ja, wat, wat zit jij ondertussen te kijken op televisie? Ik kan je heel moeilijk verstaan. Ja, er zit iemand op de achtergrond doorheen te schreeuwen bij jou. Ik heb tv aan. Wat zit ze dan nog op tv om 18 minuten over twee? Oh, van alles. Herhalingen en zo. Hey, het... en dus, we hebben een hele brocendus, ik geloof wel uh, iets van van honderd of zo, ja, digitaal dus, hè? Ja, ja. ja Oké, okay. nee, dan, dan zet je natuurlijk gewoon iets willekeurigs aan als er maar, als er maar wat beweegt. Ja, maar uh, mannen die hun en, en welke mannen zie jij dan hun trui zo uittrekken? Op televisie hoor. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> niet in het echt. Er staan, er staan niet uh, drie mannen, twee vrouwen de hele dag hun trui uit te trekken in jouw woonkamer. Ja, ik ben pas 74 en uh, ik woon alleen, dus ja, met oh, mijn ja. katten dan. Ja, en die trekken dus, zelden uh, een trui uit. Ja. ja, dan kom je niet zoveel met mannen in aanraking, hè? Nou ja, dat weet ik allemaal niet. Het zou zou uh, zomaar ja, kunnen. Nou, ja. ik, ben geen, ik ben geen kroegtijger en uh, daar denk ik op beetje... <laughs> ik heb een beetje te oud voor vind ik ja maar er zijn ook geen mannen in je omgeving waar je hij... gewoon zegt waarom trekken jullie allemaal je trui zo uit ik, ik kan je heel moeilijk verstaan Ach, daar ga ik aan werken daar ga ik wat aan doen um, ja. ja ik ik zeg uh, op zoek naar iemand die ze trui zo uittrekt, zo je handen op je rug en dan hopla gewoon die trui uittrekken. Ja. En waarom doe je het zo? Bel even naar 0... Er is vast wel iemand die luistert die zo zijn trui net uitgetrokken heeft om naar bed te gaan. 081121. Ik ga weer mijn best doen, Anneke. Goed. Ik, ik hoop dat ik eindelijk eens een keertje antwoord op krijg. We doelen... Ik heb je trouwens al eens eerder gesproken. Nou, je klonk me al vaag bekend in de oren. Waar ging het toen over? Oh, uh, dat weet ik niet meer. Nou, dat is ook wat. Heb ik ook geen indruk gemaakt. <laughs> <laughs> of de vraag niet. ja. Nou, ja. <laughs> nou, maar Goed. is het toen opgelost, Anneke? Of zelfs dat weet je niet meer? Oh, dat weet ik eigenlijk ook ja, niet Ja, ik denk het wel. Het oh, moet bijna vat, wel. Vat Goed. <laughs> okay. 0800 1121. En blijf luisteren, Anneke. Dat zal ik doen. Dag. Dag. like you. Jermaine steward was dat en we don't have to take our clothes off. Hans, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. De man, de man van voorwerk van de bladeren op de reis ja. van de treinen. Nou, dat is, ik weet niet of je het gered hebt om zo lang wakker te blijven... maar die is wel mooi beantwoord, zegt die vraag. Ja, ik wou even reageren. Ik ja. heb uh, een aardige dame van de fractie van de Tweede Kamer van het WVD van de week aan de lijn gehad, Toen? en we ging over dit onderwerp, oh. en er stond toevallig in de grote krant van Nederland dat uh, de ProRail heeft uh, ja. erop gerekend dat ze in ieder geval de treinen kunnen laten dat uh, rijden onder alle omstandigheden. Ja, maar ze en kunnen niks beloven, stond erbij. Ja, maar ik bedoel, ze kunnen niks beloven, maar ja. ook uh, over de elektrische auto's. Ik ja. heb verwezen na dit een, een hard programma, dat als ik hier moet luisteren, dat er echt uh, deskundigen zijn, en dat soort programma van marktdienst en het was vroeger, het was vroeger maar 60 dat er toch mensen zijn die daar toch wel echt deskundig zijn. En dat wil ik ook even aan vermelden. Maar Hans, dus, je hebt dus een, een, uh, uh, iemand uit de Tweede Kamer gesproken? Ja, en ik had je... en... even Ik had even vervailleren dat ik dat uh, gesprek gehad heb van de week. Ja. En dat ging over de onderwerpen, slot van de week in de Telegraaf, dat ging over ProRail. Dat is in ieder geval de zaak tot oplossing. Nou, ik was er geen bal van. Maar ook over het onzin over elektrisch auto. Want de VVD heeft dat, de, de, de regering de, de grond geboord dat, het, uh, dat ja, de elektriciteit wordt toch uh, opgewekt worden door fossiele brandstoffen. Ja, en dat, uh, dat uh, er worden we elke keer beladen. Ook over uh, de energie. Nou, dat is gewoon een fars. Maar, maar Hans, uh, voordat we zeg maar, echt het ja. hele gesprek gaan herhalen. Uh, ja, heb je, ja. je hebt gewoon willekeurig iemand opgebeld? Of uh, hebben ze nee, nee, nee, nee, Ik heb uh, gewoon, ik heb wel uh, gevraagd, zoals ASP en nog meer, en die laat ik reageren op uh, inhoudelijke zaken die onze burgers allemaal aangaan. Wat goed, en, zeg. Aangezien ik daar, daar enorm, dat, dat ik een tijd heb kunnen tijd uh, creëren en kunnen ontvangen via diverse uh, ja, mediums. Dat kan ik wel zeggen, ja, ik ben een hoop, hoop training, dat kan ik wel uh, deskundig. Maar om lang verhaal kort maken, je kunt het allemaal terugvinden. Ik heb er een heel verhaal over geschreven. Naar raal 1 voor de omroep. Als je Google pakt en je tikt volledig mijn naam in, Hans Peeperkamp, en je gaat naar pagina 3, dan staat daar die zet die maat op 1 en 1. En er staat allemaal op opschrijven wat ik allemaal de afgelopen jaren dat doorgeven aan de Valiestations. Nou. En Het is te kort voor het woord om dat door te geven. Maar dan kun je al vinden: de onzin over de windmolens, over uh, de, de, de treinloop. Ik heb vandaag nog de Duitse website gehad van de, de Baan TV. Ja. En de, die hebben 7 miljoen euro uh, uitgetrokken om uh, alle treinen. De komende winter te laten, uh, Ja, dus het, uh, nou, de hele toestand over alles met de treinen en het is allemaal terug ja, te vinden door vind ik... te googlen op Hans Peperkamp. Maar ik vind het ja. wel geweldig, Hans, dat je ja. eventjes bij de Tweede Kamer ook doorgegeven hebt van zeg en allemaal te luisteren. Ja, dus ik vind dat heel ja, belangrijk. Ja, dat, dat waardeer want, ik. He? Ja, het gaat niet dat ik narcist ben, maar ik vind wel dat het programma, ja. toch al lang van jaren, uh, bestaat kan worden. En ik ga ook nog vragen, wat doet Max, 15 november, dan moet er bestaat zijn... Bij welke omroep u gaat samenwerken. En dat is ook een, een vraag, eventueel. Nee, maar Max maar hoeft vind... niet samen te werken. Nee, dus u blijft gewoon helemaal zelfstandig. Nee, we hebben Want namelijk je... genoeg leden. Ja, maar daarbuiten is het, het terug van 26 omroepen naar acht omroepen. Ja, ja. Dat, eh, dat is mevrouw Bijtenveld, die dat graag wil. Ja. Maar mevrouw Bijtenveld, die vergeet één ding: dat de technische ontwikkelingen op zo zijn dat je internet-tv uh, hebt, webradio, dat duizenden. Ik maar vind ik het vind altijd zo dat... gezellig om met je te praten. Maar ik ben bang dat we gewoon tot uh, drie uur door kunnen praten. En ja. uiteindelijk ja. gewoon 27 <laughs> onderwerpen afwikkelen. Ja. Ja, maar maar, goed, maar omroep kan... Max, blijf gewoon omroep Max. Want het, uh, ja, het is gebleken dat het een hele, hele, hele grote doelgroep heeft. Oh, ja. is het alweer half? Nee. Hij uh, ja, staat een minuut voor. Hoor. Hij staat een minuut voor, Hans Peperkamp. De klok, schrijf daar eens een blog over. <laughs> ja, als, als, ja goed, maar in ieder geval, ik wil toch toch uh, eventjes raveren om dat ik aan de dikke te stappen, omdat er vorig jaar wat negatief op je programma is, uh, uh, is vert, uh, verteld. Maar ik vind het toch wel. Dat de mensen op interactieve uh, radio wat toch wel een heel belangrijke zaak is. Nou, dat is ook toch een verhaal ja. oh. Ik ben geen narcist. Hè. Ik bedoel, ik probeer gewoon als er uh, uh, onderwerpen zijn die mij belangrijk worden. Ja. Dat ze voor, dat kan ik op digitale technieken Ik vind wel, ja, dat Hans, dat je een keer. Hans, je moet een keer een betere telefoonlijn aanschaffen. Nou, ik, want ik heb je ik, al ik, zo ik, vaak gesproken, er moet toch iets te regelen nee, zijn. Mag ik even op reageren? Ik had Casanova een lijn gehad, ik ging over muziek. Ik had een grote uh, voorlicht van Inter op muziek. En ik kwam alles heel duidelijk Ik heb dan, like, de EO de aan lijn gehad. Nou, die uh, konden wij heel goed verstaan. Dus, dus het ligt aan ons. Het, aan het is ja. een speciale Max-telefoonlijnfilter. Kijk toch maar, ik word het afronden, want er zijn meer padden. Ja. Maar dan wijze vragen worden we niet beladen, ja? Dat verstond ik niet. Maar ik spreek je vast snel weer. Dankjewel, Hans. Ja hoor, dag. Dag. dag, dag, dag. dag. José, goeienacht. Hallo, Astrid. met Alle. Wat een boel vrouwen vannacht aan de telefoon. Wat leuk. Ja. Ja, ik oh, kan dat soms... Dat is me nog niet opgevallen, maar... Nee, maar wel. Ik kan, dus soms dan kan ik een halve uitzending verder zijn... voordat ik eens een vrouw aan de telefoon heb. we gaan nu van Anne naar Kootje, naar Anneke naar José. Gezellig. Nou, gezellig inderdaad, ja. En waar bel je over? Nou, het bel over die mevrouw met het uh, trui uh, uittrekken. Ja. Verschil. Ja. Nou, ik heb geen oplossing of zo, hoor. Maar, oh. ik, uh, helaas, maar ik moet zeggen, ik ben mijn hele leven al een vrouw. Ach. En ik, voor zover ik weet, trek ik mijn hele leven al met trui dus kennelijk uit, zoals een man dat doet. Trek jij aan, je, aan de achterkant van je trui? Ja, zeg maar zo, uh, met, uh, dat je je kraag zeg maar, over je hoofd heen trekt. Eerlijk waar. Ja. Maar of een t-shirt of een hemd of wat dan ook. Ja. Maar ben je dan een beetje een mannelijke vrouw? Nou, volgens mij niet echt. Ja, mijn, uh, mijn stem is nu heel slecht omdat ik uh, verkouden ben. Maar, uh, of uh, nou ja, uh, de naam die je daarvan hebt, zeg maar. Maar, maar je zegt niet ik... van goh, ja, ik ben inderdaad een beetje een kenau... en ik hou verder ook ontzettend van voetbal en bier drinken ja, me met mijn vrienden. Ik heb echt een, een gigantische hekel aan voetbal. <laughs> en, uh, nee, tenminste, ja, gigantische hekel, nou, Nee, ik vind het niet echt, uh, nee. Nee, ik, ik ben verder gewoon, gewoon eigenlijk, gewoon. Nou ja, ik kan niet zeggen dat ik super hetero ben, ik ben bi, maar voor de rest Kijk, is het toch niks uh, bijzonders het... of zo. Maar dat is toch niks bijzonders? Ja, maar ik vind het wel een beetje toevallig. Ja? Het is wel toevallig. Oh. Bi zijn in je trui uittrekken als een man? Dat is, uh, ja, kennelijk is dat als een man. <laughs> maar <laughs> ik heb het, het... nooit zo bedacht eigenlijk. Ik... Dat gaat vanzelf. Maar ik dacht, nou, dit kan ik meteen ontkrachten. Dat dat verschillend is voor mannen en vrouwen. Dat, dat hoeft dus niet zo te zijn. Maar... Ik zit even aan mijn trui te trekken. <laughs> ik, zou, ik, ik zou hem niet eens uitkrijgen, weet je dat, als ik dat zo zou doen... Ja, terwijl ik hem dus helemaal niet uitkrijg als ik dat kruislings met mijn armen zou doen. En dat heb ik net even geprobeerd. Ik dacht, nou, dat gaat mij dus niet lukken. Gek, hè? Volgens mij doen mijn dochters dat al. Zo, die, maar dat zal ik ze dan wel weer geleerd hebben. Dat zal het wel wezen. Ik ga het toch eens proberen. Want je doet ja. het gewoon, ja, Ik heb een koptelefoon op. <laughs> maar je trekt gewoon, waar het, waar het labeltje zit, trek je gewoon over je hoofd. Ja, ik zit... Het is een uh, Ja, ik zal even kijken of ik een beetje mee kan... Uh, ja, zoiets. En dan... Je, gaat een beetje, je moet wel een beetje vooroverleunen, hoor. Want anders kan ja. uh, oh, ja. je moet de zwaartekracht een beetje mee ja. laten werken, zeg maar. Oh ja, als je vooroverleunt, dan gaat het beter. Maar, de, maar dan trek je toch... Je trekt toch het model uit je. Dat zal het zijn. Vrouwen die realiseren zich dan dat ze het model aan, uit hun trui aan het trekken zijn. Ja, nou, het valt bij mij mee tot nu toe, met mijn truien en mijn shirtjes. Maar... <laughs> ja, en dat denk we... jij. Maar ondertussen heb jij overal achterop zo'n uh, ja, zo toef zitten van waar je eraan getrokken hebt. <laughs> nou, <laughs> <laughs> gelukkig kijk ik regelmatig in de spiegel. <laughs> <Maar ik ben laughs> en je, je ziet daar nooit een toef zitten. Ja. Maar, nee, ja, ik, het is heel mof, Maar op, ja, de, ik... op de chat, waar je kunt komen via www.nachtzuster.net, wordt gevraagd of je misschien toevallig linkshandig bent. Uh, ik ben uh, beide handig. Ik ben tweehandig. Ik... Ja, jij weet, ja want volgens mij, want jij trekt dus gewoon ook je trui op twee manieren aan en uit. Ja, dat is het. Wel. Ja, ik ben tweehandig, uh, zeg maar. Nou, als, ik, is, uh... als ik het zo hoor, dan kom jij, jij komt er van Venus en van Mars. Ja, wie weet... Ja, dat zou kunnen. Nee, ik ben niet specifiek linkshandig. Ja, okay, maar het, is, het is goed dat ik het weet, want anders dan zou ik nu nog vier uur lang oproepen van uh, wie weet waarom uh, mannen hun vrouw anders uittrekken dan uh, vrouwen. En dat moet ik dus niet vragen. Ik moet vragen wie weet waarom sommige mensen en dan heb ik het over mannen en José hun trui ja. uittrekken door gewoon aan de achterkant van hun trui te trekken en uh, waarom andere uh, mensen, en dat zijn nou vrouwen behalve José, hun trui ja. uittrekken door aan de voorkant hun armen te kruisen en die voorkant af. Over... Het is toch gek? Ja, want ik, ja, ik zal het denken, als je je armen kruist... En dan, maar dan trek je toch de boord ook weer uit. Rek je toch de boord weer uit als je dan... Of valt dat wel mee? Ja, het is me, no het is me nooit opgevallen, maar... Nee. Onderaan uh, van je trui, zeg maar. Of... Nee. Nee, nee want heb... je trekt het niet uit elkaar. Je trekt het gewoon aan twee kanten omhoog. En je kruist ja. je armen om... Om zeg maar de afstand van je armen onder de trui minder groot te maken. Ja, ja ik begrijp het. Ja. Ja. <laughs> nou, het is een hele. Ik, uh, het is uh, altijd, als ik, als ik hier zit, dan denk ik altijd: ja, het moet voor iedereen begrijpelijk blijven. En ik zit nu te praten en ik denk. Als je niet weet waar ik het over heb, dan is het niet begrijpelijk. Maar aan de andere kant weet iedereen, hoe je, iedereen weet toch hoe je met gekruiste handen je trui uittrekt. Ja, dat, ik, kan het, ik zie het zo voor, maar ja, ja zeker, dat wel. Ja. Goed, maar, uh, ja, maar, ja, maar ik, uh, t, ja. het is dus ik ben niet uh, een typisch mannen uh, ding, of <laughs> jij, jij bent gewoon typisch? Sorry, wat zei je? <laughs> ik zeg het is een typisch mannen ding, of jij bent typisch? Ja. Ik denk, weet het ook niet. Het zou best wel eens het laatste kunnen zijn. Ach, dat is alleen maar leuk. Nou, maar ja, bedankt voor de kanttekening, José. Ja, Oké, okay, graag gedaan. hou je trui nog even aan, hè? <laughs> ja, nou, ik vrees dat hij toch zo hard gaat hoor. Oké, okay, nou probeer het een keer met gekruiste armen. Dank je wel. Ik, ik ga het proberen. <laughs> okay. ja, fijne uitzending nog. Dank je wel. Doeg. Doeg. 0800 1121 uh, JGL? Ja? Hallo. Ja, goeie nachts. Goeies nachts. Ja, ik ben... Uh, moeilijk te bereiken, denk ik. Nee hoor. Oké. Okay. 0801121. Ik had eigenlijk wel een vraagje voor je. Oh. Eigenlijk, goeie nachts verder. Goeie nachts verder. Ben ik je beter te bereiken? Ja. Want ik hoor je heel slacht eigenlijk, hoor. Nee, maar ga maar gewoon praten. Ja, ik zou wel eens een nachtje of een. Uh, beter gezegd, een dagje mee willen lopen met Dione de Graaf. Oh ja, eigenlijk. Goed. En, en... He heeft dat ook een reden? Ja, dat zou wel een reden hebben waarschijnlijk omdat ik dione vind ik wel bij me passen. Als je al zijn, zeg maar. Oh ja. Um, um, mm -hmm. Ja. Ik hou van vrouwen die ik hou van zelfstandige vrouwen. Oh, dan ja. moet je dione de graaf hebben. Um, Ze zal waarschijnlijk wel ergens op mijn, uh, op mijn moeder lijken. Dat oh. zal best wel, maar zo ver wil ik nou ook weer niet gaan. Nee. hij Maar dat lijkt me wel een boeiend mens om, uh, om te ontmoeten, eigenlijk. Ja. Nou ja, dat, um, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het, uh, het lijkt me een uh, uh, aardige mevrouw, Dione de Graaf. En ze is veel te druk om zich bezig te houden met onzin, denk ik. Dat denk ik ook, ja, JGL. eigenlijk, om nou te zeggen van al die bling-bling en al die flauwe flauwekul, het blijft het is wel een journalist, puur zang, die zich helemaal verdiept in de achtergrond van de sporter, van de mens. En daar hou ik wel van. Het is niet zomaar slap ga -hoe wat ze doet. Ze gaat er helemaal voor. En ja, ze is al misschien wel een leuk zwembadje in de Tuin hebben, maar dat is eerder opblaasbaar, wat je zo in de schuur kan mikken, dan duur ik met gouden kranen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou, en weet je, JGL. Ik want woon in het... een ja. klein dorpje hier zo, ja. waar je eigenlijk wel een beetje. Ja. Oh, sorry. Ja, nee, ik, ik, ik dus zeg gewoon, als uh, Dione toevallig luistert, dan belt ze nu vast naar 0800 21, ja, want die kan ja, niet wachten om met jou uh, gezellig een keer af te spreken. En misschien uh, luisteren de vrienden van Dione de Graaf, die denken, nou, die uh, JGL, dat is echt uh, één op één de goede man voor Dione. Die is helemaal gestoord. En, uh, nou, maar goed, maar ja. kijk, ik vind het sowieso wel, uh, hey, maar dan nog. Ja, je um, weet het nooit. Ik heb ook helemaal geen computers hey, oh. thuis. Nee. Dus ik ben ook niet zo. Maar het meeste wat ik er aan over zou kunnen houden is natuurlijk... Wat, wat betekent Dione nou? Kijk, nou, nu komen we ergens qua vragen en antwoorden. Wat betekent Hi. Dione? Geel, ik ga de vraag voor je laten beantwoorden. Er is vast iemand die het weet. Die belt ook naar 0800 1121. Ik ga snel ophangen. Oké, okay, Dekkerkeurs. Kurs. Hey. Oh, nou, dankjewel. Hoi, De, ho hoi dag. dag. Ja, dag. jij ja, 0800-121. Mark, goeienacht. Hallo. Hallo. morgen. Uh, ja, nou ja, leuk gesprek was dat. Nou. Ik, uh... <laughs> Je bent er nog even van aan het bijkomen. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ik moest even nadenken waar ik het zelf eigenlijk over wilde hebben. Maar, uh... Want wie, met wie wil jij graag afspreken? Met Mart Smeets? Tom Egbers? Zeg het maar. Jan Mulder, Afspreken. Barbara um, Karel, oh nee, Barbara Barend. Nee, nee, nee. nee, ik ben, ik ben niet zo'n man. Uh, oh. <lacht> het oh, haart wel een beetje in op waarvoor ik eigenlijk bel. Uh, dat is namelijk, uh, uh, je, nou ja, ik, ik, ik, weet je wat, we doen het eerst even uh, kort het andere wat door me heen ging, want het is maar heel kort, oh. over uh, uh, het trui uittrekken en zo. <lacht> ja. <lacht> dat, uh, ik dacht dat dat misschien aan haar lengte kan liggen. Als je heel lang haar hebt, dan is het uittrekken. zeg maar dat, die, uh, dat je. dat je. shirt eerst over je nek heen gaat. dat lijkt me een stuk lastiger. En het lijkt mij dat vrouwen over het algemeen. wel wat zuiniger zijn op hun kapsel dan mannen. Dus dat wil je beschermen. Dus dan. slaat het ergens op? Of, uh... Nou, ik vind het briljant. Briljant. Ja, ja want ik heb het net geprobeerd. Ik denk van. Yeah. De, toch eens kijken hoe je dat dan doet. Je trui uittrekken. Um... Uh, door gewoon aan de, achterkant, um, aan de achterkant over je hoofd te trekken. Maar dat is bij ja. mij heel onhandig. Want inderdaad, grijp ik dan in mijn haar. Dus dan moet ik eerst mijn haar opzij doen. Ja. En dan, dan kan ik. Aan de, het, zou, het zou de, de briljante uh, alles. Het, het alles verlossende antwoord kunnen zijn. Ja, maar waar... je hadden het op een gegeven moment over, over dat je. Uh, als je hem. zeg maar. Over, eerst over je nek heen trekt. dat ja. je dan uiteindelijk. Uh, daar de boel helemaal uitrekt. Maar dacht je dan dat het alle kerels met twee grote uh, ja. zakken lucht op hun uh, rug liepen? Ja, dat is me eerlijk gezegd ook nog nooit opgevallen. <laughs> terwijl de meeste mannen toch kort haar hebben dat er niet overheen valt. Dus dat en zal niet Ik ga ook nieuwe shirts kopen, ook. Tenminste, nee, uh, dat ze uh, misschien ook ja, wel no wat over hemzelf Iets heel raars is dat toch, hè? <laughs> dat vrouwen die doen meestal niets liever dan iedere week iets nieuws kopen. En mannen die het moet echt uit elkaar vallen dat ze denken van nou. Misschien moet ik het wat minder vaak dragen. Ja, maar... nou ja, ik heb wel vaak dat ik, dat ik van die momenten heb dat ik denk... Goh, ik zou wel nieuwe kleding willen. Oh. Maar op het moment dat ik dan kan kiezen om mijn geld ergens aan uit te geven... dan blijkt het toch wel heel laag op de lijst van de prioriteiten te staan. En wat koop je dan wel? Iets ja, met ik ben, een stekker? Uh, ik, ik ben een beetje een wiskit, maar ik ben... Misschien net wat de auto nog een kitte zei. 27. Je bent een dus, beetje een wis. Laten maar een wisman noemen. Ja, wisman. Klinkt heel fout. Ja, ik, weet, ik vind wel wat. Ja. Ik heb dat er anders maar uit. Uh... Ah ja, ja dat in, de, in de herhaling uh, zorgen we dat dat eruit is. Fijn, dank je. Ja, want, en dan zet ik dan even wat wisman op... die ik hier toch heb rondlopen. Die knippen dat eruit. <laughs> maar, maar het is wel... Ja, het is wel waar wat je zegt. Waren het niet dat... Um, kijk, dan ga je ervan uit dat het wel de handigste manier van uittrekken is. Nou, ik doe het nog op een andere manier hoor. Maar ik dacht alleen maar even na nou over die zakken die je dan op je rug zou houden. Ja, Want dat, is, dat al gaat al je dwars zitten, bij. natuurlijk. Een ja. beetje avondje van vrij associëren, geloof ik. <laughs> nu al. We zijn net begonnen. Ja. Fijn. Ja. Nee, maar, nee, maar je zou dan. Zou je, kijk, je zou kunnen zeggen van vrouwen doen dat niet omdat hun haar in de weg zit. of omdat hun haar dan niet goed blijft zitten. Maar dan ga je ervan uit dat ze. Als dat niet zo was, het wel zo zouden doen. Ben, ben ik heel, heel filosofisch uh, zweverig aan het praten. Ja, he? dat, dat, dat, is, dat is op zich wel een leuke. Maar je hebt natuurlijk nog een manier om je shirt, uh, shirt of trui uit te trekken. Ja, met en, knopjes. Nee, ja, oh. precies. Dat kan ook. En dan, dan heb je een blouseje. Ja. Maar een t-shirt bijvoorbeeld, dat je eerst gewoon vanaf de onderkant naar boven toe al een beetje oprolt. En hem dan zo in één keer op over je voorhoofd heen doet. Ik, bedoel, ik kruis mijn armen echt niet door uh, dat ik in één keer zo mijn, uh, mijn shirt uittrek, zou ik maar zeggen. Nou, zou je zegt alsof dat heel raar ik... is. Ik wou net zeggen, ik zou het een keer proberen, want het oprollen lijkt me helemaal heel omslachtig. Ja, er zit ook in als de camera's op te staan. En dat is geloof ik nooit. Oh, oké. Okay. Ja, dat, dat is een mooi moment om dat een keer te gaan doen. Maar dan rol je, je het. Een, een beetje zo'n zo reclamegevoel bij uh, van nee, ik, uh, hele nee, brede ik... torso's die dat uh, dan uh, doen. Nee, want die reclames kijk ik altijd. En die mannen die rollen niet hun t-shirt op. Nee, nee, nee. Dat ziet er toch wat minder uh, koopbaar uit dan denk ik. die trekken ook niet zo over hun. Ook niet zo de achterkant van hun shirt en dan naar voren. Dat doen ze ook niet. Ze ja, scheuren meestal het... stuk. Nou ja, dan heb je ook meer de hulk hoog Ze scheuren meestal <laughs> stuk. Ja, ik heb je gewaarschuwd voor vrij associëren. Ja, je bent wel heel vrij aan het associëren nu. Nee, goed. Maar, um, uh, ja, ik wilde ja. Ook eigenlijk nog een klein beetje ergens anders voor. Oh, goed en dat is, uh, Ja, inderdaad. Ja. Uh, dat is voor uh, die mevrouw die uh, vertelde over profielen. Hè? En dat jij ook vertelde dat je... Uh, hoeveel waren het er? Vijftien profielen hebt of zo? Ja, wel. zoiets. Ja, jeetje. Ja. Nou, ik ben uh, eigenlijk al vanaf, uh, vanaf dat ik echt hartstikke jong ben... Met uh, computers bezig. Dus Vorige ook, week. Ja, echt ook wel voor een heel groot gedeelte die, die hele ontwikkeling op internet meegemaakt. Hè? Dat je Eerst had je gewoon, gewoon een paar simpele pagina's. Hè? Je had bijvoorbeeld CU2. En uh, toen uh, werd het inderdaad Hives uh, veel later. En toen kreeg je al die andere dingen er ook nog eens bij. Mm -hmm. En ik moet eerlijk zeggen dat hoe meer erbij kwamen, hoe minder interessant het voor mij voelde om erop te zitten. Maar... Ja, ik ben daar misschien ook nog wel een beetje een vreemde vogel in, omdat ik uh, ja, mijn computer anders bedien dan uh, mensen die ja, er niet hun hele leven al achter zitten, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Echt, echt een hele goede hobby van me. En uh, zij had een concrete vraag, die ging over uh, LinkedIn. Uh, het, het, het vormgeven van profielen. En of er een ja, wiskit was die kon bellen. En toen dacht ik meteen van, nou weet je, uh, het belangrijkste is gewoon dat je het... Dat je het met veel plezier doet. Als je met veel plezier zo'n profiel maakt, dan leer ja, dan je het tenminste ook. En het mooie van Google is tegenwoordig dat als je dat... Uh, uh, als je, ja, al is het maar gewoon een hele concrete zin intypt. Hoe moet ik iets doen op LinkedIn? Dan vind je eigenlijk al wel het antwoord, meestal op forums, van mensen die in min of meer dezelfde bewoording dezelfde vraag stellen. Ja, nou, nou, maar weet je wat je... Het grappige is, en dat gebeurt heel vaak... dat um, mensen die dan verstand hebben van uh, werken met computers... Ja. die willen dan een vraag beantwoorden van iemand die er geen verstand van, van heeft. En dan zeggen ze meestal, ah joh, dan moet je gewoon veel doen... en dan moet je even op Google een vraag toetsen. Maar de clue is juist... Dat als je er niet zoveel verstand van hebt en je wil er toch graag bij horen... dat dat, dat, zeg maar, dat eerste begin moeilijk is? Ja, dat begrijp ik ook heel goed. Um, maar ik, ik geloof... Kijk, weet je wat dat is? Mijn, Ik heb een stiefmoeder, hè, die heeft een winkeltje samen met, uh, met mijn vader. En zij heeft zo'n, nou ik denk vijf jaar geleden, uh, besloten van... ik wil heel graag ook een website, maar die wil ik dan het liefste ook zelf helemaal kunnen inrichten... En zij is, nou, zij is, zij is 62 geloof ik of zo, dus hè, dat geeft ook wel aan dat zij in een tijd is uh, uh, opgegroeid waarin uh, internet nou niet bepaald voor handen lag, laat staan een computer. Ja. Uh, maar voor haar was het eigenlijk ook in het begin, was het gewoon hartstikke lastig, maar ze begon er op een gegeven moment schik in te krijgen toen ze zag uh, dat ze uh, er steeds meer van leerde. ja. Ja, maar dan hoor je al dat als ze zeggen van ja, maar ik wil dat graag zelf, dan, dan heb je al een bepaalde interesse van jezelf uit. Ja. En dit is duidelijk, duidelijk een geval van uh, de, uh, uh, mijn vrienden doen het ja. en die willen graag mij er ook bij kunnen bereiken. Ik praat nu even voor coachen, maar uh, dus ik vind dat ik een beetje mee moet doen en dus niet van oh, dus ik wil heel graag. Nee, oké, okay, ja, daar ik gelijk in. En dan loop, je, dan loop je daar wel heel erg tegen aan, hoor. Want dan is het, als je, als je de interesse niet van, echt vanuit jezelf komt... maar vanuit het feit dat je graag mee wil doen met anderen... dan is het vaak ja. heel lastig om erin te komen en je weg erin te vinden. En dan wil je ook snel opgeven. Dat is dan typisch ook met, uh, met Facebook bijvoorbeeld heb ik dat... Ja. Dan, dan ga ik erop en dan kan ik niet alles precies meteen vinden. En dan denk ik, ach, laat ook maar. Nou, maar ik moet je eerlijk zeggen, dat heb ik zelfs met Facebook, hoor. Want dat is gewoon ook echt een, een, een doolhof om uh, te vinden hoe je dat kan bereiken. En ik heb het denk ik een jaartje gebruikt of zo. Maar ik heb een beetje een aversie gekregen tegen al dat soort profielsites. Omdat, ten eerste heb ik niet echt het gevoel dat het, dat het dan nog om vrienden gaat. Maar dat ik een mm. beetje op een soort van boekenplankje wordt gezet. Met nog eens een keer honderd anderen. En... Ja, daarnaast is het ook gewoon, gewoon toch een beetje dat hele gedoe over privacy. Dat ik ook denk van, nou, ik vind het toch niet zo'n hele leuke plek. Dus ik heb op een gegeven moment voor mezelf gezegd van, nou, vrienden die, die bellen me wel. En ik bel hun wel. En ja. Uh, ja, dat soort profielcites, dat, dat is niet echt mijn ding. Ja. Maar ja, ik begrijp ook wel wat je zegt over, over dat je toch een beetje druk ervaart van mensen die dan... Um, uh, je er heel graag bij willen hebben. Nou, Het is een beetje graag... dat je ja. weet dat al je vrienden uh, in hetzelfde café komen... en dat je zelf niet zo'n uitgaanstype bent. Ja. Dan denk ja. je ook van, ja, maar hoe laat moet ik daar dan heen? En gaan we daar dan ook wat eten? En uh, waar is het precies? En kan ik daar ook parkeren? Dat, is, dat gevoel is het een beetje, dat snap ja, ik wel. Ja. ja, dat begrijp ik ook wel heel goed hoor. Maar, maar het is wel heel lastig om even een basiscursusje LinkedIn in te geven zonder dat het heel vervelend wordt voor al die mensen die er helemaal niks <laughs> mee hebben of die het al... Ja. Dus... Ga nu met je muis naar boven, naar dat menu. Ja, ja, laat je muis wel op de tafel liggen. Ja. Ja. Maar, maar je, uh, jij wist men, jij woont niet toevallig in de buurt van Groningen. Ja, ik woon zelfs uh, bijna hartje gooien. Nou, dan ga jij oh, toch even op een uh, doordeweekse zondagmiddag bij Coachje langs en dan even eventjes twintig minuten van je tijd investeren in uh, uitleggen van. Uh... Ja, ik heb zelf nooit met LinkedIn gewerkt. Dat heb ik eigenlijk al direct uh, genegeerd. Maar Aan ik, ik denk dat ik denk dat, dat wel werkt, want uh, dan, jij snapt het. Jij hebt die uh, logica wel in je hoofd. En dan gaan jullie dat zelf een beetje. Ik denk dat het juist heel goed werkt. Want ik denk dat coach ook ni niks heeft aan iemand die zegt: Ja, maar dan doe je dus klik, klik, klik, klik. klik En dan uh, is het klaar. Nee, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dat nou, kunnen we wel een keer doen. Uh, manieren om in contact te komen. Dat ja, dan ik dan ben Coachje beetje... kwijt, zal ik heel eerlijk zijn. Ik heb coach je had gebeld, ik heb de nummer niet genoteerd. Oké, okay, nou in dat geval. Uh, mijn moet nu zie je, ze je even LinkedIn. <laughs> Ja, inderdaad. Voeg maar even toe. Nee, Als Kootje nee, nee. even terugbelt, geven we jouw nummer. Mag dat? Dat kan. Ja, dat is prima, joh. Ach, leuk. Moet maar de... ik maar bellen als het maar niet vanavond nog is, want ik zit nu op het balkon. Ja. Het is echt enorm koud. Maar mijn vriendin die ligt te slapen. Dus... Oh ja, je gaat zo uh, slapen en dan moeten we niet meer bellen. Maar uh, jij moet dan wel even beloven dat als het nog lukt, dat je eventjes laat weten hoe het gegaan is met de kool. Oh, is goed. Ja, dat is wel leuk inderdaad. Ja. oké. Okay. Trouwens, ja. er schiet ja. me nu dus ook ineens een vraag binnen. Ik zal het even kort houden, maar ja. dat ging, uh, dat was vorige week van een. Uh, meneer die ook zei van, nou, hoe kun je nou op een hele gemakkelijke manier uh, inches naar centimeters, ja. toch? Dat was het toch geloof ik? ik ging al e de nou, en... dat was de vraag niet, maar ja. Nee, de oh, vraag okay. was waarom banden en monitoren nog steeds in inches werden berekend. Jawel, maar zijn ergernis was ook een beetje dat het omrekenen... Dat hij die was, kon daarvan. vinden, ja. ja. Hè? En dat kan ik me ook wel goed voorstellen, maar... Uh, nou ben ik helaas laatst achtergekomen dat als je gewoon een rekensom in Google intypt... Ja. die zelf het antwoord geeft... Ik ben eens verder gaan zoeken. En nou, het blijkt echt dat je gewoon. Je kan dus bijvoorbeeld zeggen 1 centimeter 2 uh, inch. Ja. Moet je wel een centimeter even vol uitschrijven trouwens. En of uh, uh, 40 graden Celsius naar En uh, uh, dat, dat ding is echt fantastisch. Maar hij, hij rekent echt van alles om. Dus uh, je hoeft niet eens op zoek met Google naar een rekenmachine, want Google is eigenlijk een rekenmachine. Oh, Oké, okay. dus gewoon uh, pro het proberen helemaal uit te schrijven in Google en dan hopla. Ja, of bijvoorbeeld uh, hoeveel meter per seconde is uh, 30 kilometer per uur. Dan uh, 30 kilometer per uur to uh, meters per second. oké. Okay. Nou, nou ja, fantastisch. Goeie tip, dankjewel. je Geinig, hè? Ja. Ik, uh, ik, nou, ik heb hem uh, opgeschreven. Oké, okay, heel goed. Dankjewel je wel, Ja, en uh, mocht er wat uh, uh, gelinkt in worden, dan merk je dat dan. Uh, dan hoor je dat wel. Ik ben benieuwd. Uh, goeiedag ah, okay. nog. Oké, nog gelijk. Oké, Doeg. Okay, doeg. make Nacht. Hallo Ko. Ja, hoor je mij? Ik hoor je, hoor je mij ook een beetje? Okay. Ja, het is wat minder. Ik hoor je straks wat beter. Ja, ik weet het. Maar goed, het zij zo. Ja. Uh, ik heb al wat over de koekjes en de trui. Nou. Uh, die trui, dat lange haar, dat kan ik me wel weer voorstellen. Maar heel veel vrouwen hebben ook kort haar. En ik denk dat het heel erg te maken heeft met het feit dat een vrouw borsten heeft. En dat het daardoor veel makkelijker is om haar trui uit te trekken, zoals de meeste vrouwen dat doen. Maar wat is het verschil dan? Uh, Want ze zitten niet in de weg bij het uittrekken van je trui. Nou, ik denk dat je dat gewoon een keer moet proberen. Ja. Om je trui van achteren naar voren uit te trekken. Dan stroopt die van voren namelijk op Och, tegen je borsten aan. Ja! En op het moment dat je hem van voren uittrekt, dan maak je ruimte om die trui over je borst heen te halen. Dat is het gewoon. Maar dan, is er, dan ga je er weer vanuit dat eigenlijk de manier waarop mannen dat doen... dus aan de achterkant van je trui te trekken, dat de dat betere manier is. Uh, dat weet ik niet. Ik denk dat het voor de vrouw beter is om hem uit te trekken zoals de meeste vrouwen dat doen. Ja. Ik denk niet dat het beter is als de mannen dat doen. In, uh, ja, misschien, dat is ook iets dat ik me ter plekken bedenk. De vrouw is wat eleganter. En ik denk ja. dat de manier van uittrekken als de vrouw dat doet... wat eleganter is als zoals de man dat doet. Ik denk dat dat het is, Ko. <laughs> Zo ik zou het, joh. Ik denk echt dat, dat het is. Ja. Zeg, uh, heel even, want ik ben ontzettend benieuwd... hoe het zit met de chocoladekoekjes. Maar er uh, is een nieuwslezer... die heeft speciaal zijn werk van gemaakt... om altijd op, precies om het, op het hele uur het nieuws voor te lezen. ja. En die zit al helemaal klaar. Die heeft alles uitgeschreven. Die heeft de moeilijke woorden geoefend en opgezocht. Dus uh, zeg jij van, goh, ik wacht wel even, zodat de nieuwslezer zijn werk kan doen. Of zeg je, nee, het moet per se nu, gooi het programma maar om. Nou, ja, ik denk dat ik dan het nieuws misschien wel haal als ik uh, die man laat wachten, hè? Ja, laten we dat maar niet doen, hè? Nee, Want dan moet hij het gaan ik... herschrijven. Ja, precies. <laughs> nou, Ko, als jij blijft hangen, dan ja, heb ik, ik nog... Uh, dankjewel. Dan heb ik nog precies twaalf minuten om te zeggen... blijf vooral bellen over uh, truien, LinkedIn en vooral ook de naam Dione... naar 0800 1121.